Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Jos Heijmans heeft zijn ontslag ingediend als burgemeester van Weert. Reden is een onderzoek naar de manier waarop hij subsidie gaf aan een stichting waarvan hij zelf voorzitter was. De gemeenteraad van Weert zegt begin deze maand het vertrouwen in hem op. De coalitiepartijen verwijten hem een gebrek aan transparantie. Heijmans meldde zich half mei ziek en sindsdien heeft Weert een waarnemend burgemeester. Officieel stopt Heijmans per 1 oktober. De economie krimpt iets minder dan eerder gedacht. Het CBS heeft de krimp in het eerste kwartaal bijgesteld van 1,7 naar 1,5 procent. Ook bleef het gemiddelde inkomen van huishoudens op peil, ondanks de coronacrisis. Na een aantal kleding- en techbedrijven sluit ook de grote ijsmaker Ben Jerry's zich aan bij een tijdelijke boycott van Facebook... De ijsfabrikant roept het social media platform op harder op te treden tegen het zaaien van verdeeldheid en het aanwakkeren van racisme en geweld. Voor het eerst in meer dan een maand is in Australië iemand overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het is een man van in de tachtig. Het aantal doden door corona in Australië staat nu op 103. Vandaag kwamen er 20 nieuwe besmettingen bij. Vorige week werden de coronamaatregelen nog aangescherpt. Het misbruik van olifanten in de toeristenindustrie van Thailand moet stoppen, zegt een dierenrechtenorganisatie. In Thailand worden duizenden olifanten ingezet om vakantiegangers te vermaken. Op filmpjes is te zien hoe de dieren met geweld worden getemd. Toeristen zouden geen excursies moeten boeken waar contact met wilde dieren mogelijk is, vindt de organisatie. Het weer, tropisch warm, met temperaturen van 27 graden in het noorden tot 31 in het zuiden van het land. Op de wadden blijft het iets koeler. Morgen en vrijdag nog iets warmer. Vrijdag tegen de avond kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files.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 mauverende reden heb ik uh, gekozen voor deze opening. Dat heeft uh, te maken met één, de zonnestand. Twee, heeft het ook uh, te maken met de temperatuur. Dat is uh, sowieso. Drie, stuk geschiedenis. Want uh, we hebben het over de Italo-disco. En uh, die Italo-disco kwam uh, met name begin jaren 80, uh, halverwege de jaren 80, enorm op. Vier, het was ook nog een periode dat er zich uh, vier illustrieren zich de Overhempie Boys noemden. En dat waren Mark Bluis, Peter Gude... Ron Steenbergen en ja, geloof het of niet... maar ook de stand-up comedian Kees van Amstel maakte daar deel van uit. Dus het was een periode dat, dat de schrik van menig kroegbaas zou zijn geweest. Maar goed, in elke keer werd er wel stevast gevraagd... Italo willen wij horen. Dus nou ja, goed, dat was dan ook de reden waarom ik hem heb gedraaid. Dat was Sandy Martin met People from Ibiza. Ik kreeg gelijk meteen een bericht. staat Rob Haar achter de knoppen. Nee, Rob... Op haar is het gewoon zaterdag weer. Dus uh, die, uh, die heeft uh, gewoon even vrij af. En, uh, maar goed, maar die zal dit zeker wel waarderen. Dat denk ik wel. Dus uh, wat, wat dat er gaat, uh, helemaal goed. Woensdag 24 juni, uh, luistervrienden. Uh, het is weer een, uh, een uitzending met uh, veel muziek. Maar er is wel een interview op herhaling. Want ik heb afgelopen maandag natuurlijk nog met uh, de burgemeester gesproken. Over, nou ja, onder andere zijn... Uh, uh, verhaal over enige bestuurder hier in dit dorp, want hij is nog steeds de enige bestuurder in dit dorp. Daar komt wel een einde aan, want uh, aanstaande maandag uh, worden er weer twee wethouders sowieso geïnstalleerd. En dat zijn ook twee oude bekenden, als het uh, goed is. Uh, Ellen Verheij en uh, Gert-Jan Bluis. Dus die uh, komen sowieso terug. En uh, hij heeft het ook over de maatregelen die in het centrum zijn genomen. En hij kijkt ook natuurlijk uit uh, voor de, de komende dagen, want uh, als je op de thermometer kijkt, uh, schieten die temperaturen wel op uh, in in de richting van de 30 graden. Dus uh, dan moeten we ook ons hoofd uh, er een beetje bij houden. En ik denk dat burgemeester David Molenburg... dat ondanks dat hij... De enige dorp dat hij dat wel kan. Dus dat, uh, dat is dan eventjes voor de mensen die dat uh, willen weten uh, hoe dat uh, gaat. Dan moet ik uh, je even verwijzen naar het uh, tweede uur. Want daar zit die herhaling er nog een keer in. Goed, heb ik dat uh, gezegd? Ga ik eens even kijken op het uh, lijstje wat ik uh, nog allemaal uh, kan uh, draaien. Nou ja, ik heb uh, best nog wel wat uh, te draaien, denk ik zo. Uh, ja, ja, ja. Want uh, wat had ik uh, te draaien? Ik vind het zo jammer dat dan op een gegeven moment... het uh, verhaal van uh, de computer ineens een... Een mooi nummer afkap. Nou, dan uh, ga ik hem gewoon nog een keer in de herhaling. Hier is day en hang on to your love. it up again and watch me move to the groove As we get close, you whisper Coco, I hold you in my arms and you say Jumbo, scream and shout turn and say Colombo, now I gotta go, so Coco, put me up put me down Boom, while I take a peel When I hold my baby She say I do it nicer I like my chicken with rice and lemonade. That's what you get With you shout at Jumbo Now I gotta go You cocoa. Put me on Vijf jaar na de oprichting van de, deze lokale omroep, uh, toen kom ik uh, ineens uh, binnenzetten. Ik had een uh, beetje een uh, radiobrandhout uh, verleden, maar goed. Het zijn we vergeven, dat, uh, dat weer wel. Maar goed, uh, ik kwam binnen en uh, toen was dit een grote niet. Het was een beetje ook de periode dat uh, je je radio eigenlijk van de watertoren naar beneden kon laten donderen. En dan kijken of die het nog deed. Dat soort uh, jingles uh, waren er toen nog uh, heel veel te horen bij deze lokale omroep. En het is uh, ook een, uh, een nummer uit uh, de periode denk ik uh, bij mijn binnenkomst. Ergens 95, 96 die kant uit. Uh, Cuckoo Jambu heet het nummer. Het nummer dat is uh, van Mr. President. En dat uh, in navolging van Chardé wat uh, daarvoor nog te horen was. Nou, dan uh, wordt het nu even tijd om even wat serieuze muziek uh, er ook even bij uh, te pakken. Want uh, dat is denk ik ook wel... De kracht een beetje van het ochtendprogramma. Want uh, ja, en ook niet alleen ik uh, doe dat uh, graag om ook een beetje de ondertoon... of uh, wat zeg ik, de onderstroom van Nederland uh, te laten horen. Er is gelukkig nog een mede-collega die dat uh, nog een keer doet op de vrijdag. Uh, maar uh, dit is eigenlijk best wel heel erg mooi. Uh, zij zijn ook hier geweest. Daphne en Koen. En Koen, die schijnt nog hier in Zandvoort uh, te wonen. Ze noemen zich Lake Michigan en dit is een heel mooi nummer. Make this work. Drops on our skin remind As of how we spend our time on being, but we don't it all pretend that we never saw the things we carry with us. Let's start a fire in the pouring rain. Let's clean up, get rid of all those days. Let's take the first bus back home. But we still De man hij komt oorspronkelijk niet uit Nederland. Maar hij woont hier wel al een hele lange tijd. Uh, maar dit is een van de singles die hij de afgelopen vier weken heeft uitgebracht. Tenminste, uh, dit is een single die de afgelopen vier weken is uitgebracht. En hij uh, heeft dat gedaan met, met dit nummer. Uh, daar heeft hij ook een video bij gemaakt. Uh, maar goed, we hebben sowieso ook de audio van deze versie. En dan is die ook heel erg leuk. Make This Work van Lake Michigan hoorde je daarvoor. We gaan er nog eentje doen. En dan gaan we praten met uh, Jelmer. ...komt uit Baren en uh, ze maakt uh, ja, muziek waar je bij je even over na moet denken. In ieder geval, uh, er is altijd hoop, geloof en noem maar op. En dat is uh, duidelijk in de tekst terug te horen. De lease heet ze en het nummer dat heet uh, Verbonden. Uh, het is uh, inmiddels al ruim half elf uh, geweest, dus hoog tijd dat we weer eens even Jelmer er, erbij halen. Goedemorgen Jelmer. Ja, goed. Ja, ja, want uh, ik zat uh, gisteravond rond een uur of half acht thuis. Uh, uh, ja. de, de, de laatste uh, schermutselingen op tv van een oude aflevering van Die E-team zat ik nog uh, te bekijken. Van, uh, nou ja, ze werden weer achterna gezeten door de militaire politie uh, met heel veel sirenes. En die sirenes gingen naadloos over uh, in uh, de, de buitenkant. Want ik hoorde een aantal brandweerwagens naar buiten gaan. En ja, ja, daar heb jij wel het laatste nieuws over, neem ik aan. Ja, zeker uh, inderdaad. Een brand bij de bandenopslag in de Slotermakerstraat in Zandvoort uh, gisteravond. Uh, dinsdagavond rond kwart voor acht is daar brand ontstaan in een stapel autobanden. Over Zandvoort trekken hierdoor flinke rookwolken die uh, zelfs nog op een afstand van 32 kilometer goed te zien waren. Ja, je zag natuurlijk uh, de vele foto's van de rookwolk uh, als een lopend vuurtje over social media. Een ja, ja. lopend vuurtje? Ja, lopend vuurtje. Ja. Ja. <laughs> de brandweer snelde met diverse eenheden ter plaatse en had het vuur gelukkig al snel onder controle. Direct werd duidelijk dat de brand hoogstwaarschijnlijk is aangestoken. De politie is op zoek gegaan naar de mogelijke daders en is een uitgebreid onderzoek gestart. Uh, de veiligheidsregio Kennermand gaf in verband met de hevige rookontwikkeling via Twitter aan omwonenden het advies, uh, uh, hebben ze het advies gegeven om uit de rook te blijven en bij uh, last van uh, nare geuren de deuren en ramen te sluiten. Uh -huh. Dus uh, ja, dat was even heftig en ook inderdaad de foto's. Uh, maar dit krijgt dus nog wel een staartje, want het is waarschijnlijk dus opzet geweest. Ja, ja nou, die, uh, kijk, uh, uh, dan, dan, dan mag uh, wat mij betreft uh, even de veiligheidsregio er flink op in uh, zetten. En uh, deze onverlaten, deze snowdaarts uh, bij de oren mee te pakken. En dat uh, veldwachter Bromsnoorse ergens even uh, vijf dagen zwaarder geeft of wat dan ook. Maar goed, ja. uh, <laughs> uh, je hebt natuurlijk nog meer, denk ik. Uh, ja, zeker. Namelijk dat de formatie in Zandvoort uh, langer heeft geduurd dan uh, van tevoren verwacht en gedacht uh, was. Uh -huh. Want uh, ja, nu er een principeakkoord ligt voor de vorming van een nieuw college. Afgelopen vrijdag natuurlijk is uh, bekend geworden uh, dat de gesprekken zijn afgerond... ...tussen de VVD, D66, CDA, Partij van de Arbeid en ook Gemeente Belangen Zandvoort. Uh -huh. uh, zij gaan samen verder als coalitie om de laatste twee jaar... Uh, ...van deze raadsperiode uh, vol te maken... Uh -huh. ...met een coalitieakkoord... ...die je later deze week nog uh, ook wordt uh, gepresenteerd. Maar uh, wat vooral opvand is, is... ...dat de formatie veel langer heeft geduurd... ...misschien merkt u het zelf ook al. Uh, en dat komt vooral door... Uh, ...het manier dat de gesprekken zijn gevoerd... ...zegt de formateur zelf. Uh, en iedereen dacht dat het veel sneller zou gaan... ...ook de partijen zelf. Uh -huh. Maar het heeft toch langer geduurd... En volgens de Van den Burg is, dat ook, uh, is het ook goed dat deze gesprekken uitvoerig zijn gevoerd... en op deze manier dat het is gegaan. Omdat er anders een risico bestaat, zegt hij zelf... dat wanneer zaken niet goed zijn uitgesproken, kunnen leiden tot spanningen in een nieuw college. En uh, dat is hierbij zoveel mogelijk beperkt gebleven. Uh -huh. uh, en wat er ook nog wel even goed is om te noemen, is dat... Uh, de formateur van de afgelopen weken morgen bij jou in de uitzending is. Dus ja, ja, ja, ja. Uh, tussen half elf en elf uur heb ik met hem afgesproken. Dus hij uh, komt nog één keer uh, op herhaling. En dat is dan gaan we toch even wat inzoomen over het proces. Want dat, uh, ja. dat, is, dat is nog een beetje onderbelicht uh, gebleven. Dus ik uh, wilde daar eigenlijk nog wat, uh, wat meer over weten. Ja. ja. En dan uh, een goed nieuws voor uh, ondernemers in Zandvoort. Hmm. Uh, want de gemeente Zandvoort heeft uh, al in maart 2020 natuurlijk een aantal lokale maatregelen vastgesteld... ...om ondernemers op korte termijn te ondersteunen. Nu ligt er een voorstel aan de gemeenteraad uh, voor een pakket met een aanvullende financiële maatregelen. Uh -huh. uh, hiermee wil de gemeente die uh, ondernemers daar mogelijk ook voor de langere termijn uh, financieel ondersteunen. Hoewel iedereen door het virus wordt geraakt, worden ondernemers in Zandvoort extra hard getroffen door de landelijke maatregelen... om de verspreiding van het virus onder controle te krijgen... ook nu zij weer open zijn. Inmiddels worden de landelijke maatregelen... natuurlijk stapsgewijs versoepeld. Maar nog steeds, wat ik net al zei... inderdaad nog die uh, blijvende afstand houden... en uh, dat soort maatregelen... ondanks dat ze open mogen... Uh, heeft nog steeds een, uh, een grote impact natuurlijk. Uh, met de, het voorstel aan de gemeenteraad... worden de huur- en erfpacht... die ondernemers en partijen aan de gemeente betalen... ...voor 50% kwijtgescholden. En hiernaast wordt de reclamebelastingverordening uh, van dit jaar ingetrokken... ...en de reclamebelasting 2020 ook niet opgelegd. Uh -huh. Het innovatiefonds wordt ingezet... ...ter ondersteuning van het herstel van lokale ondernemers. Het tarief van de cardio-verordening 2020 voor terrassen... ...wordt aangepast en gecorrigeerd... En uh, voor de periode van de verplichte sluiting, dus uh, dat voorstel ligt er en dat gaat nu naar de gemeenteraad. En uh, ik denk zelf van grote kans dat die er doorheen komt. Nou, ja, uh, misschien ook weer, uh, weer uh, goed nieuws uh, voor, de, voor de meeste mensen denk ik. Um, ja. ik, ik, uh, ik weet niet, uh, heb je nog meer wat, uh, of is dit ja. het? Ik heb, uh, ik heb nog best wel twee uh, dingetjes eigenlijk. Ja. Uh, een beetje om naar de regio te kijken, namelijk uh, de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Uh, daar worden straks uh, proeven gedaan die ervoor moeten voor zorgen dat grote evenementen... ...ondanks de coronacrisis weer door kunnen gaan. Mm. En ook het Rijksmuseum, de musical producent Stage Entertainment en de gemeente Amsterdam... Uh, ...werken mee aan deze proefgebieden uh, en dus uh, de Johan Cruijff Arena is daar een groot, uh, een groot onderdeel van. Mm. Uh, daar worden onder, onder andere technieken onderzocht uh, en oplossingen uh, uh, uh, uh, gevonden... Uh -huh. om uh, te kijken hoe er toch uh, aardig grote evenementen op een veilige manier uh, kunnen worden georganiseerd, als dat weer mag. En uh, hiermee is natuurlijk ook uh, nauw uh, samengewerkt uh, met de minister De Jonge van Volksgezondheid. Ja. Dus uh, dat, uh, in ieder geval de komende weken gaat dat gebeuren in uh, ja. In uh, de Johan Cruijff Arena. Uh, natuurlijk is het wel zo dat de ver, uh, vergunningplichtige evenementen tot 1 september nog steeds zijn verboden. Maar deze onderzoeken en deze experimenten... die starten dus al eerder. Ja, uh, uh, het, Voordat je verder gaat... het lijkt mij natuurlijk dat... Uh, wij hebben ook in een groot, uh, groot terrein... in de achtertuin zitten. Uh, wat je nu hoort ja. op de achtergrond... dat is een grote graver. Uh, die, uh, die is bezig hier uh, aan ja. de kant van het fietspad... bij de Tolweg, maar even over het uh, circuit. Want ja, uh, daar ja. willen ze natuurlijk ook... grote evenementen nog gaan organiseren. Dus wellicht ja. dat ze daar ook over de schouder aan het meekijken zijn, want je weet het maar nooit natuurlijk. Dat um, zou best handig zijn. Ja, nou, dat zou heel handig zijn. Het, het laatste punt wat je nog hebt. Ja, even uh, iets landelijks om aan te halen, namelijk dat actie, actievoerders vrijdag 26 juni aanstaande uh -huh. uh, door middel van een demonstratie een oproep doen aan het kabinet om duurzaam uit de coronacrisis te komen. Uh, onder, onder meer op plekken als de Hofvijver in Den Haag wordt een rode draad gespannen uh, dit is ook meteen de boodschap van de demonstratie dat de klimaat de rode draad moet zijn uh, uit deze coronacrisis. Mm. Zij willen dat uh, hun geld wordt geïnvesteerd in een eerlijke groene toekomst. En nodig de politiek uit om zich daarbij aan te sluiten. Uh, de klimaatdemonstraties vinden vrijdag door het hele land plaats. Van Groningen tot Middelburg, zegt ze zelf. Mm. En ook in Amster Amsterdam. Uh, maar dus met als middelpunt uh, Den Haag natuurlijk, want daar gebeurt het. Uh, volgens de initiatiefnemers groeit het draagvlak voor een duurzame herstel... Uh -huh. in de tijd dat de overheid miljarden steekt in de economie. En uh, dat blijkt ook uit vele partities die uh, zij hebben afgenomen... waarmee ze oproepen om niet te investeren in het verleden... maar een stap vooruit te zetten. En deze petities zijn inmiddels ruim 120.000 keer ondertekend. Uh -huh. En uh, ja, met, deze, met dit draagvlak en met de boodschap... maak van klimaat de rode draad, uh, gaan ze vrijdag op pad... Uh, natuurlijk wel op een veilige manier uh, actie voeren. Ja, lijkt mij ook, want anders dan, uh, krijgen ja. we weer van die Amsterdamse of, uh, Denne, uh, of Haagse toestanden. Dat, uh, dat, dat willen we natuurlijk ook niet. Of uh, Rotterdamse, want uh, daar is het ook uh, gebeurd. Dus, uh, nou ja, ik denk uh, dat we er zijn, uh, Jelmer. Ja, zeker. Tot zover. Ja, goed. Uh, horen we je morgen weer? Uh, ja hoor. Ja, oké. Okay. Nee, dan is het goed. Dus uh, morgen ben je sowieso terug. Nou, dan, dan spreek ik je morgen. Helemaal goed, tot morgen. Ja, oké. Okay. Dat was uh, Jelmer. Uh, wij gaan weer uh, verder met uh, de uh, muziek. En dat is Arthur Conley. een stuk filmmuziek bij de James Bond film Skyfall uitgevoerd door Adele. Daar zit hij in verstopt, want er zit iets in waarvan ik denk, ja, dat is een hele mooie You may have my number, you can take my name, but you'll never have my heart. Nou, dat vind ik eigenlijk de meest ...briljante songtekst ...die ze bij Stuk filmmuziek uh, ...hebben gemaakt en uh, dat is... Uh, ja, ...terug te voeren in een film... Uh, ...ergens in 2012... ...als ik het uh, uh, wel heb... Dan, ...toen is uh, dit uh, nummer uitgebracht. Daarvoor uh, hoorde je... ...Sweet Soul Music volgens mij... ...van uh, Arthur Conley... Maakt het toch allemaal wel wat gezelliger door. We gaan eventjes weer rustig aan doen. Want dit is ook iets waarbij je even mag nadenken. I'm not asking for your moon. En dat is van Mirjam West. Geschreven over haar zoontje Wibren. The only thing we've learned is everything can change. We try to make it work.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 The crooked smile makes happy memories The music that you hear, the show, the show, you just like to show the glittering. The Sing about the music that you hear. The show, show the show, show. you just like the show. The glittering, the number one, the one that stole the show, the show, show the show, show. you just like the show. The glittering, the number. De Dizzy Mans Band en hij komt ook uit de buurt. Hij kwam uit de buurt, want hij leeft niet meer inmiddels. En dit was een van de grote wapenfeiten van de Dizzy Mans Band, want dit was een van de grote hits, denk ik. De show in het begin van de jaren 70. Tot aan het nieuws van 11 uur. Natasha Beddingfield en Unwritten, tot straks na 11 uur.